...met het NOS-journaal. Bij het gasveld Eleveld in Drenthe is vannacht een aardbeving geweest... met een kracht van 3,0. Volgens de automatische metingen van het KNMI... vond de beving plaats om kwart over twee ten zuidoosten van Assen. Op sociale media melden mensen dat ze de beving hebben gevoeld in de stad... en er wakker van zijn geworden. Bij het gasveld waren in 2023 meerdere bevingen achter elkaar. De locatie Eleveld is sinds enkele maanden niet meer in gebruik voor de gaswinning... Een deel van de Amerikaanse ambassade in Irak zou vannacht zijn geraakt door een raket. Iraakse autoriteiten zeggen tegen persbureau AP dat de helikopterlandplaats van het complex in Baghdad is getroffen. Een journalist van Al Jazeera heeft rook gezien opstijgen vanuit de ambassade. Het gebouw is vaker doelwit van raketten en drones van groepen die aan Iran zijn gelieerd. De VS heeft niet gereageerd op de aanval van vannacht. De politie in Rotterdam heeft beelden gedeeld van verdachten van een ernstige mishandeling. Het gaat om twee mannen. Zij worden ervan verdacht in januari een 42-jarige man op straat te hebben geslagen, geschopt en gestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de aanval die ogenschijnlijk uit het niets kwam. De verdachten staan herkenbaar op beeld van beveiligingscamera's van een shawarmazaak in Rotterdam-Zuid. George Russell heeft de sprintrace gewonnen voor de Grand Prix van China. De coureur van Mercedes was Ferrari-rijder Charles Leclerc en Lewis Hamilton, de baas. Zij werden tweede en derde. Max Verstappen eindigde op de negende positie. Het weer in het zuiden en oosten vanmorgen. Wolken en regen. In Limburg kan ook natte sneeuw vallen. Op andere plaatsen zon en wolken. Vanmiddag buien met kans op hagel en onweer. Tussendoor ook zon. Het wordt 7 tot 10 graden.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 About. Oh, this got gotta be. So there is the giant Chicago oh, Sometimes it's airplanes you can't talk about Sometimes bullshit the don't work well, now We've we'll got our stories But please tell me what there's to complain about Je